Voor het onderzoek zijn geheime interviews gehouden met 400 hoofdrolspelers. De oorlog in Afghanistan begon na de 11 september aanslagen in 2001. Tienduizenden burgers en militairen kwamen om. Nederland steunt Gambia in een zaak die het tegen Myanmar heeft aangespannen... bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Gambia stapte vorige maand naar het hof... vanwege volkerenmoord op de Rohingya-moslimminderheid in Myanmar... Minister Blok schrijft aan de Tweede Kamer dat hij samen met Canada bekijkt hoe Nederland kan helpen. Gambia spant de zaak aan namens meerdere moslimlanden. Regeringsleider Aung San Suu Kyi van Myanmar zegt dat het leger niets verkeerds heeft gedaan bij de aanpak van de Rohingya. En wil daarover getuigen in Den Haag. Jeroen Pauw is omroepman van het jaar 2019 geworden. Volgens Mediafuckplaats Broadcast Magazine is hij de beste interviewer van Nederland. Juist vandaag maakte Pauw bekend te stoppen met zijn dagelijkse talkshow... om ander tv-werk te kunnen doen. Sarina Wiegman heeft bijgetekend als bondscoach van de Nederlandse voetbalvrouwen. Ze leidt Oranje in ieder geval tot en met het EK van 2021. Wiegman is nu drie jaar bondscoach. Onder haar leiding wonnen de voetbalvrouwen in 2017 de Europese titel en haalden ze dit jaar de finale van het WK. Nederland doet volgend jaar mee aan de Olympische Spelen van Japan... en is ook al bijna zeker van plaatsing voor het EK van 2021. Het weer verspreidt vallen en nog buien... maar vannacht is het op de meeste plaatsen droog en klaart het op. Landinwaarts kan de temperatuur tot dicht bij het vriespunt dalen. Morgen eerst droog en zonnige periode, later meer bewolking en weer kans op regen... en het wordt zo'n 6 graden. Dit was het NWS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Wacht even, blijf leven. Ga naar prorail.nl slash veiligheid voorop en test je zintuigen. GFM. Ho, ho, ho. Dit is kerst met ZFM. Met men nu. De herhaling van Alternative FM.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 Hoor, eerlijk gezegd. Want uh, ik heb het zover voor elkaar dat ze hem zelfs op de zaterdagmiddag, uh, geloof ik, al draaien. Verline met alleen welkom in het tweede uur van deze Alternative FM op pakjesavond. Ik weet niet of die uh, toevallig al hier geweest is. Uh, Willem de Waard uh, vroeg het zich af van Omroep Zuidplas. Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2. Zwaardvis, vrienden. Altijd luisteren, want ik doe dat uh, heel vaak op uh, zaterdagmiddag en je steekt er nog wat van op. op. Uh, misschien zelfs dat we nog iets aan een soort uh, kruisbestuiving uh, gaan doen. Want uh, we gaan uh, uitwisselen. Uh, de ene keer uh, kom ik bij hem en de andere keer komt hij bij mij. Dus dat, uh, dat is in de maak, uh, vrienden. Um, goed, Feline um, hebben we gehad. Dus gaan we verder. Kras uit jullie. Ik heb hem over het hoofd uh, gezien, maar we gaan hem uh, nog wel een paar keer draaien. Hardburn. Inspired by the people that surround us They leave Getting richer by the hour Leave out. The future, the past would slow you, rely upon what you. Nog een maand uh, wachten en dan zijn ze hier. Uh, Walking the Sea met uh, Wiedergood of Lea Bostens dan ook bij is, dat we, moeten we dan nog maar afwachten. Hardburn van Kras, dat hoorde je dan voor en dat uh, bracht de tijd op uh, 16 minuten over 9. Dus gaan we verder. Clueless, dat is die band waar Tim van Doren het over had. Het is alweer heel wat jaren geleden dat hij daar een deel uit van maakt. Het is een beetje eigenlijk een, beetje een soort uh, Britpop-achtig beentje geweest. En we moeten de tijd negeren. En daar gaat het luchtje ook eigenlijk over. natuurlijk nog wel even afwachten of we dit uh, ook nog in de live versie terug gaan horen bij de compilatie van de Rob Agda Award van de eerste voorronde. Want daar zaten ze in, de dames van Leuna. I never wanna see you again, daarvoor clueless and ignore time. En dat uh, is dan ook zeker wat we moeten doen, want we moeten een beetje vaart maken in uh, deze uitzending. En dat doen we dan ook maar weer met The Lost Noise. Nummer 1, Kingdom. is stiekem op op de, de aan te kijken. Nou, die Sinterklaas die heeft het toch wel lastig vanavond, denk ik... met de glibbelpartij op daken. Want het regent buiten na een aantal dagen... dat het een beetje droog weer is geweest. Je hoort overigens Von V en No Tremors" is de EP... waar ze het vandaan hebben gehaald. Tenminste, dat is de EP die ze hebben uitgebracht. A Cold Despair staat er ook op. En de Los Noise met de, de onuitsprekelijke titel van de EP: The Kingdom of the Sleazy Bitch and a Bastard in het nummer. Dat heet Kingdom, wat je hebt uh, kunnen beluisteren. Dan is het de hoogtijd voor de nieuwe single van Metal Lake: I Won't Let You Down heet die. en het is de dochter van Robert en Brink, inderdaad, deze dame. Um, hij is net als hier bij Alternative FM te horen, ook uh, bij het uh, programma van mijn uh, goede vriend en uh, collega Willem de Waard uh, terug te vinden op de zaterdagmiddag tussen 12 en 2 bij Omroep Ik zeg het nog maar eens een keer. <laughs> ik ben zo bang dat hij straks euh, naast de schoenen gaat lopen. Maar nou, dat, dat is geen kans op. Uh, I Want Let You Down is de nieuwe single uh, trouwens. Uh, Vrienden van uh, Metal Lake, die heb je net uh, kunnen horen. Dus het uh, gaat helemaal goed komen. Ook uh, zij zijn weer terug. Uh, nadat ze afgelopen jaar een heel album hebben uitgebracht. Temple Renegade heeft dat onlangs uh, gedaan. En dat hebben ze gepresenteerd in het uh, paard. Ik geloof in het paardcafé zelfs. En dat album The All Is None... Daar hebben we dan uh, nog een heel mooi nummer. A fistful of cent uitgezocht. Beetje lekker zompig. En dat mag wel gehoord worden. Dat was hem helemaal, namelijk All Comes Down van New Bliss. Daarvoor Temple Renegade en de All is None. dat is dat uh, album waar het uh, vandaan komt. En daar hebben we de vierde track uh, van uh, gedraaid uh, en dat nummer dat heet A Fistful of Sand. Dit is heel kort, maar wel heel erg mooi. Uh. Yeah.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 Laat me maar mijn eigen weg, laat me vermoedig zijn. Laat me, laat me, laat me, laat me maar mijn eigen wijs. Hardnekkig, stroef, zelfstandig zijn. Twintig keren stoten aan dezelfde steen. Vooral niet alleen. Nu. Vooral niet alleen. Vooral niet alleen. Folly finds the man.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 You have grown so old and bitter, you've grown tired of deceit. Still, for you it seems now you crave the changes The glimmers of the new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 Jacob D. Edward, dat is de naam van deze man. En hij schijnt ergens in het noorden van Noord-Holland te huizen. En in het echt heet hij Jack Dane. Um, is uitgebracht bij het King Forward Records label. En dat uh, is hetzelfde label waar bijvoorbeeld ook Dandelion... waar je net dat hele korte nummer hebt uh, kunnen horen. En uh, bijvoorbeeld natuurlijk Alaska. Uh, nou zag ik net uh, trouwens dat die jongens iets aan het uh, vreubelen zijn... met uh, omslagfoto's, met uh, Thunderbirds. Ik uh, denk dat er zomaar iets nieuws aan gaat komen. Nou, het zit er weer op. Voor Clover van Dakota is de laatste voor deze 5 december... En anders uh, zal ik je maandag weer uh, aan deze kant uh, van de radio treffen... met de compilatie van de Rob agda Dag!